Je mag hem aanzetten Rood is allang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen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 Amen. me De krant leg ik weg en de tv gaat.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 Waarom dit blauw? Het heel mijn hart voor jou. Smeul van de rook.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 Nee. Vandaag is rood, de kleur van jouw lippen. Vandaag is rood, wat rood op te zijn. Dat was... Uh, Marco bestaat met een rood. Omdat hij... Uh, artiest van de dag is. En hebben we straks uh, aan het eind van de uitzending nog een, een leuk nummer van hem. Ja. Uh, we gaan het hebben over... Grappenoos. Krapperhaus hè maar. Ja. Ja, weet je. Ik, ik, ik, ik vind het prima... als je... Uh, uh, bedweten bent. Dan moet je natuurlijk ook als minister zijn. De, maar... Zo, zo heb ik al iets van... Uh, voor mij doe je al af als je als minister gaat janken in de Tweede Kamer. Dan heb ik zoiets van, oké, okay, joh, wegwezen. Het is mooi geweest. Daarnaast heeft hij natuurlijk iedereen voor asociant lagen uitgemaakt... die op een feest niet die anderhalve meter kon waarborgen. En het is natuurlijk op een trouwerij, een begrafenis, of noem maar op... is die anderhalve meter natuurlijk heel moeilijk te handhaven... Maar ja, er zijn feestjes, met een uh, kinderfeestje in Haarlem. Was met uh, 16 man politie en honden en zo. Was verstoord en al dat soort dingen meer. Dan denk ik van ja, weet je, je mag natuurlijk ook wel een beetje als uh, uh, minister. Dat, dat, dat zei we, we natuurlijk We ook. weten gewoon allemaal dat het heel moeilijk is om constant maar die anderhalve meter te handhaven. Ja. Hoe snel doe je niet even uh, als iemand verdrietig is. Uh, een hand op zijn schouder. Of ja. als iemand heel erg uh, blij is... omdat ze een woning hebben... om maar eventjes uh, weer bij Romy te, te komen. Uh, ook dan zegt van... Ja. Uh, hey, tof en wat gefeliciteerd. Hoe, hoe, hoe snel maak je de fout niet? En daar is Grapperhaus helemaal geen, uh, geen ander in. Ook hij ja. is een mens en ja. maakt fouten. En dat hij... ja het is, uh, hij, hij drukt zich hij, zijn eigen een beetje fel uit. En ja dat hij nu uh, niet uh, meer eronder uitkomt om de boetes te verlagen... en om er geen melding... wat ik sowieso al heel debiel vond. Ja. Om daar een... Uh, weet je, ja, het is je eigen verantwoording. En het uh, strafblad vind ik al helemaal te gek. Ja, dat sloeg dat, dat... natuurlijk al nergens op. En uh, Weet je, in het begin van die coronacrisis... is het natuurlijk ook een keer geweest dat mensen op een parkje... Uh, met z'n vieren een gebakje zaten te eten met de ouders. En dan denk ik van, ja, weet je. Het, het, het, het, het, het, Tuurlijk is het ontzettend moeilijk. Ik heb het ook ontzettend moeilijk ermee. Want ik zie mijn ouders natuurlijk ook een stuk minder. En doe ik wel videobellen en zo. Dat dus is natuurlijk toch heel lastig. anders. Ja, het is heel ja. lastig. En, het is en je heel kleine kinderen. Ja. Uh, ja. Uh, je dus, bent niet ziek. Je voelt nee. je niet ziek. Uh, uh, ja, ik ben er wel niet getest. Ben jij getest? Nee. Laat je, je testen? Ik heb geen klachten, dus ja. ja nee, dan kom niet. je niet eens in aanmerking. Oh, oh, nee, nou, geen, geen dus, nagaan. Ja. Maar je kan, ja, nou, ik vind het allemaal een beetje maar lastig ja, goed, als jij, en moeilijk. Ja, maar als jij de wijsheid in pacht denkt te hebben. Denk ik van ja, had het dan anders gedaan? Want, want dat zei hij op een gegeven moment. Van, ja, ik had tegen mijn vrouw gezegd: hadden we het nou maar met z'n tweeën gedaan? Ja, mijn moeder, een heel wijs mens, zei altijd vroeger: van ja, als Harder komt, is het te laat. Ja, ja dat, dat, het slaat ook nergens op om dat te zeggen dan. Nee, maar goed, hij mag blijven en, en uh, hij is er doorgekomen. Hij ja. is erdoor gekomen, ja, weet je, hij kan niet. Het is net wat uh, uh, Frits Wester gisteravond zei. Uh, hij is doorgekomen, maar niet zonder, uh, niet zonder. een uh, schram en een deuk. En ja. uh, hij, zal, uh, hij zal het moeten uitzingen en kijken wat er gaat gebeuren na de verkiezingen. Ja. We ja. wensen hem in ieder geval heel veel sterkte na de komende <laughs> tijd. Ja, een nou, goed huwelijk uh, ja, ja, dat vooral. Maar <laughs> dat zal wel lukken, denk ik. Hij is net getrouwd, dus nog nieuw. <laughs> Oké, okay, we gaan naar Cat Stevens, Father and son.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 Het Stevens, een geweldig nummer, dit. Ja, is moslim geworden, hè, die man. Ja. Ja, ja, ja hij ja, was ja. uh, Grieks-Cypriotisch, uh, uh, zijn vader was dat, en uit uh, had de Zweedse moeder. Ja. Groeide op in Londen en ja. heeft uh, toch wel andere nummers ook. Uh, ja, heb heel Morning has broken, ja. It's a Wild World. Ja. World en uh, Lady Darbin. Ja. Heb je ook nog gemaakt? Ja. ja. En ja, goed, ja, zo leuk. zie je dat heel veel van die, van die, van die uh, popartiesten... zich ga, toch gaan verdiepen in, in religies zo. Hij is ja, moslim mogen, ja. geworden, Tina Turner boeddhistisch, Nina Haken boeddhistisch. Is toch ja. heel apart. Ja, vreemd. Ja, dat, ze zullen wel iets zoeken en het dan gevonden hebben in het geloof. Ja. Ja. Uh, ik, heb, uh, ja, ik had het net al iets gezegd over de Grand Prix van Italië. Uh, ik vind dat toch wel weer een beetje een dingetje dat ik denk van... yes, het gaat de goede kant op. Want uh, de Grand Prix van Italië van uh, aankomend weekend... Uh, wordt de eerste Formule 1 race van het jaar... die niet voor gehele lege tribunes wordt verreden. Er mogen uh, in de autodoom Nationaal Monza worden 250 artsen en verpleegsters toegelaten. Hun mogen eerst, na alle nadigheid en toestanden en wat ze allemaal hebben moeten doorstaan met die corona, uh, uh, gebeuren. Uh, hun mogen dus voor het eerst, uh, de eerst zijn de eerste uh, toeschouwers van de Grand Prix in uh, Italië. Leuk bericht, ja, heel leuk. Ja. Hey, jij hebt verstand hè, van de Grand Prix. Nou, Zouden ze dat merken? Zo'n zo Max Verstappen, als er dan 250 mensen... Nou, uberhaal, zou, dat denk dat ik wel. Met, ja? ja, dat denk ik wel. Ze gaan zo snel voorbij. Ja, ja het, is, uh, het is niet te filmen zo, uh, zo snel. Maar nee, dat merkt je wel. Dat, tuurlijk, dat okay. is uh, superleuk. Nee, dat, uh, dat, ik denk, dat missen ze ontzettend. Ja. Ik vind het ook goed dat het artsen en verpleegkundigen zijn trouwens. Ja, ja dat, dat ook, uh, wist ik ook wel. niet. Dat zie ik nu ja. ook zo. Ja, Heel leuk. Dus ja. En het opent weer een beetje van, hè, we gaan weer een klein beetje hopelijk naar het normale ja. leven toe. Ja. Ja, ik heb Birgit Kaandorp met een protestlied. Oh ben Ik hier gecontracteerd. Alleen ik heb er vaak problemen mee omdat ik niet genoeg liedjes heb over wereldleed en zo. En niet genoeg protestliederen over, ja, ik zou maar zeggen, en zo. Dus daar heb ik vaak, krijg ik vaak klachten over. Dus daarom heb ik een oplossing daarvoor gevonden. Namelijk, ik heb een lied geschreven, daar zit gewoon in één keer alles in. Dus misschien kunnen we dat gewoon nu even zingen dan zijn we daar in ieder geval ook vanaf. Hebben we dat gehaald?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 De uitbreiding van een terras verlengt tot 1 november. De uitbreiding van het terras is even een lokale maatregel... om de horeca tegemoet te komen in deze zware tijden van corona. En daarom is er een proef uh, opgesteld. En uh, de regels voor hier golden dat uh, 1 september tot 1 september... dinsdag is besloten om deze proef te verlengen tot 1 november. Alleen de tijden zijn veranderd. Het is ja. besloten... Um, uh, en het besloten is om de hadstraat tot 1 november af te sluiten. Van vrijdag tot en met zondag van 6 uur s middags tot 2 uur s'nachts. En dat is voor veel horeca ondernemers best wel lastig. Want uh, ja, het is weer uh, wat later. Ze kunnen dus pas om 6 uur hun uh, terrassen uitzetten. ja uh, Dan is het, uh, wordt het alweer frisser. Want het is alweer herfst. Ja. Dus ja, jammer. Maar goed, het, het, het, het, het, het, zei zo, het is besloten. Dus. Waarom is die tijden veranderd? zijn die tijden veranderd? Uh, waarschijnlijk maar? omdat de winkeliers... die dus om zes uur dicht gaan... Zeg maar, die om de, van negen uur s morgens uh -huh. tot zes uur... Uh, s'avonds open zijn... zeggen van ja, de, ze komen... minder makkelijk bij ons. Dus, want ze kunnen hun auto niet... meer uh, parkeren in de straat. Okay. En ik denk dat dat het euvel is. Ja. En als dat niet zo is, dan weet ik het ook niet. Maar dat ja. is denk ik wel wat er speelt. Ja, ik vind het wel jammer. Want ik vind juist die autovrije vind ik, altijd wel. Ik, ja. ik vond het wel wat hebben. Ja, wonder. en we hebben toch een heel groot uh, parkeertuin onder Albert Heijn. Ja, daarom. En uh, dan kan je even zo goed nog zeggen van... nou, ik ga lekker ja. naar mijn kaaswinkeltje uh, en mijn slagertje in de, de Haltestraat. En dan gewoon gezellig nog even een bakkie doen op het terras. Ja. Nou, dan is je dag weer ja, helemaal goed toch? goed, toch? Ja. ja. <coughs> Sorry. We gaan naar uh, Alabama Song van de Doors. Oh, show me the, way to the next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 Die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we nog wat, uh, Lucy? Ik had uh, iets uh, over... Uh, ja, dat de bioscoop in uh, Zandvoort ook voorlopig nog dicht blijft. Ja. ja uh, die mag ook nog niet uh, maar, draaien. Ook de andere bioscopen ook nog niet? Ik dacht dat die toch al lang weer draaiden, maar schijnbaar dus nog niet. Nee. Nee, ze mogen nog niet... Uh, ik kan het bericht niet meer vinden. Ah. Nou ja, prima. Weet je verder nog? Nee. nee. Nee? Nee, helemaal niks. Dan gaan we weer een uh, liedje draaien. Janice Joplin met Mercedes. <laughs> Wat ik say? That's dat is een andere song. Nee, want is deze Oh, Waarom het Are you ready? Is de tape move moving? I could do this one in one take. <sighs> Don't count on me. What? Well, I'll do the best I can. I like to do a song of great social and political import. It goes like this Oh Lord!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 Ja, ik heb uh, het bericht van de, de bioscoop inmiddels uh, gevonden. Uh, na de tijdelijke sluiting vanwege het coronavirus... is Circus Zandvoort op 1 juli weer open gegaan. Uh, de bioscoop, bioscoop blijft echter nog... Uh, in ieder geval zouden ze dicht blijven tot 1 september. Maar de directie heeft recent besloten om dat voorlopig uh, zo te laten. Hoewel de bioscopen volgens de regering van het RIVM... al sinds 1 juli beperkt open mochten heeft de leiding van Circus Sandvoort besloten om af te wachten... met het vertonen van films... totdat alle maatregelen voor de bioscoopwereld van de baan zijn. Wanneer het is, is uiteraard nog niet bekend. Voorlopig is dus alleen de amusementshal open. Ja, jammer. Ja, en dan heb ik ook nog iets over de Sinterklaas-intocht... Uh, want die zit er toch ook alweer aan te komen... Uh, daar is, is natuurlijk landelijk uh, worden de, uh, steeds meer gemeenten gemeld uh, dat de Sinterklaasintocht intocht dit jaar niet zal doorgaan. Want ook wordt Zwarte Piet op steeds meer plekken in de ban gedaan. Yvette Logmans, voorzitter van het Zandvoortse Organisatiecomité, kan nog niet veel melden. Op dit moment speelt voornamelijk of de intocht in verband met corona mm. door mag gaan of niet. Dat is een beslissing die de VRK zal moeten nemen. Intern wordt er overlegd over de discussie Zwarte Piet of niet. Daar zijn we nog niet uit. Of het traditionele Zwarte Piet, de gala in de sporthal door kan gaan of niet, speelt eveneens. Lokmans verwacht eind september met de verklaring te kunnen komen. Dus daar wordt ook nog uh, aan gewerkt. Ja. Het is allemaal wat. Ja. Ja, de, de, nou ja, goed, met de coronaregels is het natuurlijk best wel logisch dat dat. Uh... Ja, maar daar speelt nu zoveel mee. Ja. Het uh, zwarte piet uh, die uh, niet meer mag. Mm. En uh, hoe gaan we het uh, met al die kinderen? Uh, corona, uh, ja, de, de, allemaal veilig doen. Mm. Ik vind het een heel gedoe. En, uh, maar ik hoop wel dat er iets met Sinterklaas nog. Uh, dat hij wel komt, nog deze man. Want uh, het kan toch niet zo zijn dat hij doordat er, ja, er geen, dat hij geen hulppieten meer heeft... dat hij daar niet uh, naar Nederland kan komen. Ik hoop nog wel dat ze we er een oplossing voor vinden. Ik hoop het ook. We gaan weer een nummertje draaien. Diana Ross, I'm Coming Out. Even de uh, agenda op, uh, opgeslagen. Ja, Caprera die uh, heeft geen uh, agenda meer... want die uh, gaan voor de winterstop. Maar in Zandvoort is nog best wel veel te doen... want vanaf 10 oktober vindt hier voor de negende keer... het Europees Kampioenschap Zandsculpturen plaats. Een paar maanden later dan gepland... als gevolg uiteraard van de coronacrisis... maar voor zandsculpturen van wereldniveau... Uh, hoef je eigenlijk niet te wachten, want in Garderen vind je de absolute top op het gebied van zandkunst. En net zoals een beetje uh, alle uh, evenementen, uh, moest de kampioenschap ook uh, in, in, in zand voor het uitwijken. En uh, het begint dus wat later dan normaal. Uh, het thema voor dit EK dat in samenwerking uh, is tussen de Zandacademie... de gemeente Zandvoort, Holland Casino en Zandvoort Marketing... is dit jaar uh, Zandvoort Goes Wild. Zes zandkunstwerken uh, worden vervaardigd door kunstenaars... uit zes verschillende Europese landen... en zijn gedurende een periode van vier maanden... gratis te bezichtigen op diverse locaties in het dorp. Dus dat is best heel erg leuk... Ja, dat is altijd heel mooi. Ja, is, Schitterend. Uh, je bij uh, NL Nieuws... dat is zandvoortnieuws.nl... Uh, zie je nog uh, foto's... van uh, eerdere sculpturen. Die zijn echt zo vreselijk mooi. Schitterend. Ja. Dus uh, er is toch nog wel wat te doen... ook al uh, zit het weer niet mee. Ja, ik heb nog een plaatje. The Clancy Brothers en Tommy Marken... met Soldier Song. dat was voor de 75 jaar bevrijding. En uh, dan gaan we even kijken wat het weer gaat doen de aankomende dagen. De, uh, het weerbericht op korte termijn. Het wordt vandaag dus geleidelijk minder bewolkt. En de kans op neerslag neemt af in Zandvoort. Met vanmiddag en vanavond nog wel ietsje regen. Vannacht koelt het af tot 16 graden. is de wind matig. Windkracht 4. Morgenochtend begint de dag zonnig. En is de temperatuur ongeveer 17 graden. Het weerbericht op lange termijn: de komende dagen wordt het geleidelijk minder bewolkt en is de kans op regen hoog in Zandvoort. Hmm. De temperatuur daalt tot 16 graden overdag en s'nachts is het ongeveer 15 graden. De wind waait uit het westen en is matig, windkracht 4. Vanaf zondag neemt de kans op zon toe en worden de nachten kouder met temperaturen rond 12 graden. We gaan de verkeerde kant weer op. Ja, jammer. Hè? Ja, heel jammer. Dit was het weer volgens Weerplaza. Oké, okay, nou Black Sabbath paranoid. Jij nog wat Lucy? Uh, nou, ik uh, wil het eigenlijk nog wel even hebben over de over Romy Koning met haar uh, enquête met haar hele goede uh, opzet. Uh, de, de, de, ja. de link staat inmiddels op ZFM-site van uh, Facebook. Dus ik zou zeggen, ga hem allemaal tekenen. Doe het nog een keer en uh, zorg dat het gewoon echt heel goed op de kaart komt. Ja. Oké, okay, nog een nummertje doen. School, Supertramp. Dit is een uh, verzoekje voor een uh, kleinjarig meisje. Het meisje heet uh, Ashley uh, van Zeeland. En zij wordt vandaag vijf jaar. En wij, ook bij ZFM, worden ze van harte, harte gefeliciteerd. En ook door haar tante en oma. Dus uh, Ashley, deze is voor jou. Gefeliciteerd. Let them see be the good girl you always have to be conceal don't feel don't let them know seems small. Ja, en dan uh, zijn we bijna aan het uh, einde. En kunnen we nog één nummer draaien? Of zeg je van, nou, dat wordt helemaal... Jawel. Dan draaien we de laatste uh, van Marco Borsato voor vandaag. Want hij was artiest van de dag. Hier is Marco Borsato met Wereld Zonder jou met Treintje Oosterhuis. Ik heb een masker opgezet En als mijn vrienden erom vragen Zeg ik dat het heerlijk is Alleen Je foto's zijn al van de wand Alsof ik zelf vergeten kan Dat ik je mis Hoe koud het is Hoe leeg zo zonder jou Heen. Ik kan je niet laten gaan, dan zijn Middag, ja, we gaan, uh, we gaan stoppen, we gaan uh, naar het nieuws. Naar het nieuws en uh, ik spreek u, uh, hoor u uh, dinsdag weer en ik morgen. En in de Eter op 106,9 straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van.